Nog wel bedankt voor alle fijne dagen. Nog wel bedankt voor wat je aan me gaf. Maar ik moest altijd alles aan je vragen. Daar wil ik nu voor goed vanaf. Vanaf vandaag kook ik mijn eigen eten. Als ik geen bord heb, dan eet ik van een krant. En wat ik doe, dat zal ik zelf wel weten. Maar hoe dan ook, nog wel bedankt. Nog wel bedankt. Ik ben zo ziek van op het veld te moeten keffen. Ik ben geen hond die braaf zijn pootje geeft. Het wordt dus tijd dat jij en ik beseffen dat zelfs een troetel hier zijn eigen leven leeft. Nog wel bedankt, ik kan je niet belonen. Je schonk me meer dan een speelgoedman verlangt. Ik dop voortaan het liefst mijn eigen wonen. Maar in elk geval, nog wel bedankt. Nog wel bedankt.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 Nog wel bedankt, nog wel bedankt, nog wel bedankt, nog wel bedankt.